Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Het was de week van de Nobelprijzen, mooie prestigieuze prijzen, voor eeuwige roem, maar natuurlijk ook voor haat, nijd en frustratie. En voor iedere prijs die wordt toegekend kun je moeiteloos ook nog een handvol wetenschappers noemen, die hem ook best hadden verdiend. Zeven wetenschappers zagen deze week die droom waar worden. Al kwam het voor de Canadees Rolf Steinman net te laat. Hij overleed een paar dagen voordat hij de prijs kreeg. Als laatste categorie wordt morgen nog de Nobelprijs voor de economie bekendgemaakt... en dan is het weer een jaar lang nagelbijten voor al die genieën... die hopen ooit die prijs te krijgen. Voor iedereen die denkt, nou, ik had ook wel een Nobelprijs willen winnen... gaan wij nu een stoomcursus geven. Hoe word ik Nobelprijswinnaar? Uw docenten, Martin Inou, schrijver van het boek Geniale Geesten... over 800 Nobelprijswinnaars, zit thuis in zijn huis in het Belgische Genk. Goedenavond. Goedenavond. En Dirk van Delft, de natuurkundige directeur van het Wetenschapsmuseum Boerhaven... zit in de studio in Leiden. Ook goedenavond. Goedenavond. Nou, do's en don'ts, tips en trucs... en alle dingen die de kans op een Nobelprijs verhogen. Martijn en Oeh, om met u te beginnen. Wat is de gouden truc wat u betreft? Wat is de eerste tip die iedereen zich maar meteen in de oren moet knopen? Je moet verdamd goed zijn. Oké, okay, nou ja. Je moet heel, dat heel goed zijn. Dat heb je of dat heb je niet. Je hebt het of je hebt het niet. En dan misschien moet er wel ergens wat gelobbyd worden. Maar daar kunnen we het wel over hebben. Oké, okay, maar Dirk van Delft, had u nog een tip... behalve dat je verdomde goed moet zijn? Nou, dat kan natuurlijk geen kwaad. Maar ik zou ook toch een laboratorium uitzoeken wat het doet... en waar je dan die gaven ook kunt, uh, kunt benutten en kunt uitbuiten. Want je kunt wel uh, geniaal zijn uh, ergens in een uithoek... waar niemand ooit komt. Dat zou niet helpen. Nou, niet alleen waar niemand ooit komt... want daar kan ook een fantastisch mooi laboratorium staan... Maar... Ik denk dat je vooral moet zijn, op een plek waar ze een hele goede voorziening hebben... een hele goede apparaat hebben om die mooie ideeën van jou ook echt ja, tot wasdom te laten komen. Ja. Voordat we aan de slag gaan uh, om, om de luisteraars eens te vertellen hoe dat nou eigenlijk werkt... het winnen van de Nobelprijs, moeten we misschien ook de vraag stellen of je dat wel moet willen. Want word je er wel gelukkig van? Vorig jaar spraken wij met de winnaar André Geim. Die had het uh, gekregen voor zijn werk aan het uh, Graveen. Hij is Russisch en Nederlands. En het wonderlijke was dat hij helemaal niet blij leek. Congratulations, of course, with the Nobel Prize. Um, how, how many congratulations did you receive already? Too many. Hundreds, hundreds. Hundreds. Are you tired? Uh, very. The noble burden is worse than I possibly could possibly expect. But it's also fun, I suspect. Uh, I hope that at one stage it will be fun. At the moment, it's hard work, and the work comes from unexpected quarters. Uh, I couldn't imagine that some people asking me some things, so students budge into my room asking for signatures. People ask to give that and this interview. University wants me to. Uh, make a photograph with some potential hundreds of chinese uh, students who might come to the university and all this nonsense uh yeah i understand now that i'm a, a part of a mad circus but okay we'll see how it will go in a week time at the moment it's it, it's really really bad we'll see what happens next week i'm freshly cooked Nobel Prize win. I do not have an experience in winning Nobel Prizes. I had won quite a few before, uh, different prizes, but it uh, was never that uh, bad with uh, with an amount of inquiries from different quarters. I wish you a lot of luck. Okay. Thank you. Thank you. Bye. André Geim was dat, een, een jaar geleden. Martin Inul, u heeft een, een boek geschreven over 800 Nobelprijswinnaars. Ja. Zijn er meer geweest die doodongelukkig werden van die prijs? Ik denk het persoonlijk niet. Ik heb het geluk gehad van heel wat Nobelprijzen te ontmoeten in mijn leven. En ik kon niet zien dat die mensen daarvan afzagen. Hm? Uh, een goede vriend, Lederman, fysicus, het Fermilab in Chicago... die kon, dat eigenlijk, die kon er eigenlijk eens goed mee lachen. Hm? Met al die hijsa. Uh, ik heb gaat dat het het voorbij? voorbij? Dat gaat voorbij. En ik denk wat Kain aan de hand heeft... dat was onmiddellijk na zijn bekroning... dat die man dan wat telefoons krijgt... en wat handtekens moet uitdelen. Hij moet ook niet flauw zijn. Hè? Dat hoeft erbij. Maar daarna kun je toch gaan genieten van die prijs. Je gaat komen op plaatsen waar je nooit geweest bent. Je gaat mensen ontmoeten die je nooit ontmoet hebt. Dus het netwerk op hoog niveau... dat hij daar plotseling door krijgt... is on, van een on Voorstelbare waarde. Punt. Oké, okay, je moet het dus nog steeds wel willen. Wat, wat ook grappig was in het geval van, van André Geim, was dat uh, de, de Universiteit van Nijmegen meteen heel trots persberichten deed uitgaan van. Onze Geim heeft toch maar mooie Nobelprijs uh, gewonnen. Terwijl die in datzelfde gesprek, waar we nu een fragment van hoorden. Uh, vertelde dat hij er naar zijn gevoel was weggepest en gedwarsboomd al die jaren. Ja. Ja, Dirk van Delft, dat, dat hoort er natuurlijk ook bij... dat mensen dan ineens met jouw veren gaan pronken. Ja, zeker. Nou, kijk, André Geim was, was iemand die uh, tot in de perfectie beheerste... het zogezegde vrijdagmiddagonderzoek. Oftewel uh, echt een, een, een gekke ingeving krijgen... en dan niet denken, wat is idioot, uh, over tot de orde van de dag... maar dan gewoon dat eens kijken, van zit daar misschien iets in? En daar zelfs onderzoeksvoorstellen aan koppelen. Nou ja, bij uh, sommige van soort instituten... worden ze dan een beetje raar en kriegelig... En daar had hij gewoon wel een beetje last van. En uh, hij uh, had dus het idee dat in Nederland uh, dit soort uh, ja, onconventioneel onderzoek... niet genoeg ruimte kreeg. Dat, dat is eigenlijk een van de redenen geweest waarom hij is, is weggegaan. Ja, uiteindelijk kon hij op andere plekken wel verder gaan. En de basis voor de prijs werd wel in Nijmegen ge gelegd. Dat vond hij zelf ook. Martijn Inou, u zei van ja, deuren gaan open. Als je eenmaal de prijs ja. hebt, dan, uh, ja, dan ga je mensen ontmoeten. Dan heb je natuurlijk ook een, een mooi geldbedrag uh, op zak. Hoeveel is het eigenlijk? Op dit ogenblik ligt het rond 1,3 miljoen euro. Een beetje afhankelijk van de Zweedse kroonschommelingen. Maar laten we zeggen, 1,3 miljoen euro is de prijs waard vandaag. Tenzij dat je moet delen met enkele anderen. Hè. Dus je wordt uiteindelijk vrijgemaakt voor onderzoek. Je kunt voortaan uh, uh, zonder zorgen doen waar je zin in hebt als wetenschapper. Toch mee opletten. Uh, dat is juist het probleem deze dagen. Als je dat krijgt in de tijd van, van Einstein, was dat natuurlijk verschrikkelijk veel. Vandaag is het onderzoek ook exponentieel veel duurder geworden. Dus men moet toch opletten wat men zegt in het domein waarin men zit. Hè, geneeskunde, het ontwikkelen van een nieuwe drug kost honderden miljoenen. Dus dit is dan een peulschil. Dus het is zeer relatief, die prijs. Hè. Het is zeer, zeer, zeer relatief. Is het waar, want wat was uiteindelijk de bedoeling van de Nobelprijs... dat mensen productiever worden, Dirk van Delft, nadat ze hem gewonnen hebben? Nou ja, de Nobelprijs was oorspronkelijk bedoeld om de vinding van het jaar... met ook nut voor de maatschappij gewoon te eren. Later is dat, is dat allemaal wat verruimd. Uh, trouwens, ja, uh, uh, het idee dat, dat, dat je daardoor een ongelooflijk groter netwerk krijgt. Ja, dat is tegenwoordig natuurlijk nauwelijks meer het geval. Omdat ja, doordat je die prijs gevonden hebt, heb je al gebleken dat je echt ertoe doet en die mensen hebben al een geweldig netwerk. En eigenlijk na dus de, de, de eerste week drukte en nog eens drukte, komt er ongetwijfeld een tijd dat je uh, voor verschrikkelijk veel lezingen en colloquia wordt uitgenodigd. En sommige zijn interessanter dan andere inderdaad. Maar... Uh, ja, en degene die zo'n prijs de winnen. Derde die, die, die, die, ja, inderdaad. Dus die moeten dat ook, ook voor een flink deel van zich afmeppen. Om, om nog een klein beetje tijd over te houden. Ja, sommige mensen worden bekroond als ze natuurlijk al gepensioneerd zijn. Ja, en dan is het natuurlijk heerlijk om, om al die reizen te kunnen maken. Ja. Anderen andere als, als Gerard het Hoofd uh, of, of anderen ook. Die, die staan nog in. André Geijm staat natuurlijk helemaal een voorbeeld van. Die staan nog in het volle onderzoeksleven. en die hebben misschien helemaal geen behoefte. om uh, al, al, die, al die afleidingen. Uh, om al die recepties af te vond, gaan lopen. Ja, ja Gerard het Hoofd, u noemde hem al. Uh, we vroegen hem uh, inderdaad. Is het niet een beetje mosterd uh, na de maaltijd? Hij won in 1999 samen met Martine Veldman... de Nobelprijs voor de natuurkunde. Hoe had uw leven eruit gezien als u geen Nobelprijs had gewonnen? Ja, er zijn hele, erg hele grote veranderingen geweest. Heel merkwaardig. Nou ja, je staat ineens in de schijnwerpers, dat blijkt heel duidelijk. En Dat was voor die tijd... Een heel klein beetje zo, maar eigenlijk niet, uh, niet noemenswaardig. En daar, had ik, uh, daar werd mijn leven niet op beïnvloed, maar nu wel. Is uw werk er ook beter van geworden? Uh, nou, niet bepaald. want uh, Althans, mijn professionele werk... omdat er zoveel afleiding is dat je minder tijd overhoudt... voor je eigen research en, en onderwijs en zo. Uh, je bent vaker weg, dus dan, ik moest vaak colleges... Uh, dan um, de anderen gegeven laten worden en zo. Dus uh, je werk uh, leidt er wel onder. Uh, het grappige was dat... Um, ja, ik stond af vrij lang op de nominatie. Want het werk wat ik, wat ik gedaan heb, waar ik voor genomineerd ben... Dat is meer dan 30 jaar uh, terug zo ongeveer. En um, uh, genoeg die tijd sprak ik wel eens met mensen van het Nobelcomité. En toen uh, werd er al gezegd van... nou. Wij geloven ook wel dat jij een keertje aan de beurt bent. En, dus dat, uh, dat mochten ze wel zeggen. Want nou, het, ja, heel, het is natuurlijk heel geheim, allemaal. Het is heel geheim. Dus niet dat ze zeggen: jij krijgt hem wel, Maar. maar uh, uh, je, nou ja, goed. Jij wordt ook voortdurend genoemd. En uh, nu zul je je misschien afvragen: waarom krijg ik hem nog niet? Maar straks ben je alleen maar blij als je hem op een la, wat latere leeftijd krijgt. Omdat je eigenlijk je, je onderzoek niet meer uh, zo uh, nou ja, toegewijd kunt doen. Als, als voor die tijd. Want er is zoveel afleiding en er is zoveel media-aandacht ineens. Nou, kijk, u komt er nou toch ook mee afleiden. Dus, uh... Maar dan zou je bijna denken dat uw werk misschien... dat u nog verder was gekomen als u geen Nobelprijs gewonnen had. Wow. Ik heb nou zo van de leeftijd... Dat je, dat je niet echt meer grote nieuwe dingen van mij mag verwachten. Uh, dus het is nu voor mij niet zo erg meer. En, en, en nu geniet ik er eigenlijk van... dat ik die Nobelprijs uh, toegekend heb gekregen. Nou, is ook best nog wel veel geld vaak, hè, wat, je, wat je krijgt. Hoeveel, hoeveel heeft u gekregen destijds? U moest het wel delen, hè? Ik moest het delen. Ik geloof uh, dat het om ongeveer een miljoen gulden ging. Maar nou, ben ik het precieze bedrag eigenlijk. Nou, want dat nee. bent u vergeten. Ja, ik precieze bedrag ben ik ook weer vergeten, ja. Maar uh, het ging om een dergelijk bedrag. Dus, wat, wat, wat heeft u daarmee gedaan? Dat is, uh, uh, nou, dat heet, heb ik daar uh, heb ik gewoon een reservepotje van gemaakt dat ik nou uh, met geen geldzorg hoefde te maken. En, uh, uh, dus ik heb er eigenlijk uh, niks bijzonders voor gedaan, behalve dan. Uh, Um, dat Doet u nu het dus het even een kortje voor na het pensioen of voor het onderzoek? Oh, ja. ja, nou, uh, het Nobelcomité uh, stelt er geen voorwaarden voor. Dus uh, als je het aan je lokale kerk wil geven voor een restauratie, mag dat ook. Uh, je mag er ook zelf een wereldreis van maken. Uh, het, is, het is zelfs een van de bijzonderheden van die hele Nobelprijs... is dat men er geen enkele voorwaarde aan verbindt. Uh, hoe je dat geld besteedt. Dus, um, en ik, ik vind dat dat ook een stukje chiquer maakt. Want de Nederlandse Spinoza-prijs... wordt onmiddellijk al gezegd van... ja, maar je moet natuurlijk wel verantwoorden... en je moet wel zeggen wat je ermee doet. En uh, er moet aan onderzoek worden besteed enzovoort. En dat vind ik ja, een beetje Nederlandse kneuterigheid... zit er toch nog, uh, nog aan vast. Terwijl die Nobelprijzen zeggen van... nee, dit is een, een beloning. Het is de bedoeling dat je hierdoor financieel onafhankelijk wordt... En dat je niet, geen niet zorgen hoeft te maken over hoe je de huur van je huis betaalt... of waar je, eh, of je dan nou een nieuwe auto kan kopen of niet. Martijn Inhoel, dat is wel aardig van het Nobelcomité. Je mag gewoon het geld naar eigen hart lust uitgeven. Zijn er wel eens Nobelprijswinnaars geweest die daar iets, iets geks mee deden... die inderdaad gewoon een mooie wereldreis gingen maken of een grote villa kochten... of zijn het toch allemaal mensen die het uiteindelijk in de wetenschap stoppen? Ik denk dat de meesten het in de wetenschappen stoppen... maar een goed voorbeeld, iets geks, wat gevraagd was toch wel Albert Einstein... Die had zijn dame, zijn echtgenote beloofd, als zij ooit de prijs zou krijgen, dat zij dat bedrag 100% zou krijgen. Hij was dan gescheiden, geloof het of niet, als de prijs kwam. En heeft dat bedrag integraal aan zijn eerste vrouw, aan zijn eerste echtgenote gegeven. Was dat niet mooi? Nou, ik weet niet. Ik vind het niet, niet zo verstandig. Nou, hij had het beloofd. Hij ja, had zijn wel het gehouden de woord man. gehouden. Ja. De, het andere verhaal dat, dat erg tot verbeelding spreekt deze week was uh, natuurlijk het verhaal van uh, de overleden een ja. uh, Nobelprijswinnaar, dat, uh, Rolf Steinman. Vrijdag overleden en op maandag kreeg hij kreeg de prijs. Krijgt hij hem dan nog eigenlijk? Normaal gezien niet. Het testament van Nobel zegt heel duidelijk... dat het niet kan gaan naar mensen die overleden zijn. En men heeft hier dus een uitzondering gemaakt. Ik denk dat dat nog één keer gebeurd is... in de geschiedenis van de Nobelprijzen. Maar normaal gezien, volgens het, statuut van, uh, volgens het testament... kan het niet het is ook wel een ontzettend tragisch verhaal. Iemand die, die zijn hele leven wordt genoemd. Of in ieder geval de, de laatste jaren van zijn leven. Ja. Die intussen ziek is. En dan, en dan net een weekend voordat het gebeurt, sterft hij. De broer, ja. als je het als schrijver zou bedenken, zou er niet mee wegkomen. Ja, zeer jammer. Maar ik heb toch een filmpje gezien van zijn familie, de Stein Steinman. Uh, ik denk toch dat de familie zeer, zeer vereerd was met de prijs. Zeer vereerd. Dat is het goede nieuws. Dat we gaan het dus hebben nieuws. over de, de vraag hoe je uh, een genie wordt... en hoe je als genie erkend wordt. Maar eerst om even in de sfeer te komen... gaan we dus luisteren naar dat hoogtepunt van die carrière... die bekroning op al je werk. Dat is uh, uh, de uitreiking en de bekendmaking van die prijs natuurlijk. Een radioverslag van 13 december 1936... toen de Nederlander Peter de Bij de Nobelprijs voor de chemie kreeg uitgereikt in Zweden. De wetenschapsacademie heeft ook zo werk... die leiden tot deze resultaten, al de hoge waarde att är utmäkts med årets Nobelpris i kemi. Herr professor De Bay, durch Ihre Untersuchungen über die Polmomente sowie über Röntgen- und Elektroneninterferenzen in Gasen haben Sie unsere Kenntnis von der Struktur der Materie dermaßen erweitert und vertieft, daß die königliche Akademie der Wissenschaften Ihnen den Nobelpreis für Chemie zuerkannt hat. Indem ik Ihnen die aufrichtigsten Glückwünsche der Akademie daarbringe, bied ik Sie aus den händen Seiner Majestät des Königs de Nobelpreis entgegennehmen zu monden. Onder de tonen der Feiern begrijpt professor De Bey, de negende Nederlandse Nobelprijswinner zich van het podium. Koning Gustav overhandelt hem het diploma, in leere band en schudt hem hartelijk de hand. Onder de flits lichten de fotografen en het applaus daar aanwezigen... keert professor de erbij naar zijn plaats terug. Dirk van Delft u zei eerder, je moet, je moet absoluut geniaal zijn... en daarnaast moet je ook nog, nog werken in een laboratorium... dat er volgens iedereen toe doet, dat je ook in het hart van de wetenschap uh, bevindt. Goldt het ook voor die erbij? Die erbij die werkte in Berlijn eh, op dat moment en die had daar een fantastisch laboratorium. Eigenlijk was hij een beetje de opvolger van Einstein en het Kaiser Wilhelm Instituut... waar hij eh, echt fantastische dingen ook kon doen. Heel goed onderzoeker, hij heeft eigenlijk zijn werkzaam leven zijn bijna voortdurend in Duitsland eh, gezeten. En dat was toen de relevante plek voor wetenschappers om te zitten? Dat... Dat was ja, dat zie je eigenlijk was. wel. Uh, überhaupt, als je kijkt naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars, we hebben in totaal 19 uh, binnengehaald. Uh, dan is het in het begin van de eeuw, dus het begin van de, van de 20 e eeuw, uh, regen het Nobelprijs. En het was gewoon voor Nederlands werk en Nederlandse onderzoekers in Nederlandse omstandigheden, in Nederlandse laboratoria. Maar alras is het eigenlijk steeds meer uh, de gewoonte geworden dat Nederlanders nog wel eens een Nobelprijs winnen. Maar dat het gaat dan voor werk wat in het buitenland is verricht. Martin Inou, uh, dat is natuurlijk altijd het spel. Hoeveel Nederlanders, hoeveel Amerikanen, hoeveel Belgen. Als we naar die statistieken gaan. Wat, wat is het land dat uiteindelijk de meeste Nobelprijzen binnensleept? Toch wel Amerika? Wel, ik denk op de eerste plaats uh, denk ik dat nog altijd Europa... het meeste Nobelprijzen binnengehaald heeft. Een goede, rond de 50 En Amerika een 40, 42 procent. Maar u moet wel opletten dat de Amerikaanse prijzen zijn vooral gekomen... Uh, na de Tweede Wereldoorlog ziet men daar een exponentiële stijging van het aantal prijzen. En dat is waarschijnlijk weten. ook omdat dat, dat de Amerikanen steeds belangrijker zijn geworden in de wetenschap. Serieus. De, op de eerste plaats ziet u natuurlijk een vlucht van heel wat Joodse topwetenschappers naar de Verenigde Staten. Hè? Mm -hmm. Op de tweede plaats, <coughs> pardon, ziet u toch nog altijd dat het onderzoek... Sinds 1940, 1945 in Amerika op een onwaarschijnlijke manier aangezwengeld wordt. Nadat er een paar papers geschreven zijn, onder andere deze van Vannevar Bush aan Roosevelt, die zegt: men moet kennis, kennis, kennis opdoen. En dan gaat Amerika ongeveer, ongeveer zeg ik, een kleine 3% van hun bruto nationaal product in RD steken, research and development. Europa komt dan weer veel, veel later. En als u vandaag Europa ziet, men probeert te zeggen, Barroso althans... dat men in 2020 naar 3% zou moeten gaan. Wat een mission impossible is. Wat niet goed is voor de toekomst. Dus wij hinken er een beetje achteraan, probeert u maar te zeggen. Wij hinken een klein beetje achterna. Uh, wij zien toch ook nog steeds dat heel wat van onze goede onderzoekers... nog altijd naar die grote laboratoria gaan. Maar we moeten wel eerlijk zijn, we hebben in Europa nog altijd... topuniversiteiten, toponderzoekcentra... En laat ons hopen dat men, zoals Barroso denkt... in 2020 terug 20 Nobelprijzen kan binnenhalen in Europa. Wat is de universiteit met de meeste Nobelprijswinnaars? Cambridge, ongetwijfeld, met 86 prijzen. Dat is veel. U zei nog iets opmerkelijks. Want u zei uh, dat kwam omdat heel veel Joodse wetenschappers naar Amerika uh, trokken. Is dat inderdaad waar dat Joden relatief zo vaak een Nobelprijs winnen... vergeleken met, uh, met niet-Joden? Want het is natuurlijk een relatief klein deel van de wereldbevolking... hebben die onevenredig veel... Het ja, is dus bijna abnormaal. Ik denk dat men in totaal vandaag een kleine 14 miljoen heeft. Alles wat in Israël woont en daarbuiten, hè, zeer veel in, in de United States. En ze hebben meer dan 180 prijzen gehaald. Nobelprijzen. Nu, dat is toch wel zeer merkwaardig. En als ik nog eens ooit een boek schrijf, ga ik dat proberen uit te dokteren. Maar, maar ik geef u één voorbeeld. Ik u dat boek nog niet... Ge... Ja, noem één voorbeeld. Want het is een ik opmerking. geef u één voorbeeld. Kronig uh, krijgt een prijs voor geneeskunde. Ik weet niet meer precies waar. Later zijn een zoon ook nog. En die komt van de Brooklyn school, high school in Brooklyn, New York. High school, middelbaar school. En, en Croner beschrijft ergens in zijn fantastisch boek... Uh, dat uit zijn middelbare school, de Brooklyn middelbare school high school, 23 Nobelprijzen. Dat is geen toeval. Hè? Is dat dan omdat dat uh, toevallig een soort samenklontering van genieën is, of, of heeft het ook iets te maken met dat mensen nou eenmaal uh, mensen moeten kennen en dat er dus een soort van lobby plaatsvindt? De, wat ik vandaag vaststel is, en ik ken dus daar verschillende mensen uit die daaruit gekomen zijn, à la Richard Feynman. Hè? Mm -hmm. De mensen zijn ontzettend leergierig. Zij vinden dat het hoogste doel bijna. Hm? Kennis opdoen. Een enorme discipline. En, en uiteraard het, het milieu waarin ze leven... En, en misschien de lobbying die daarmee gepaard gaat. Het is toch wel opvallend dat uit één high school zoveel prijzen kunnen komen. Eenzelfde fenomeen heb ik gezien in Budapest... waar een zekere Edward Teller zat... die, die later beroemd is voor andere dingen in de fysica... uit dezelfde straat... Jotsewijk, vijf Nobelprijzen. Vijf. Ja, Dirk van Delft, laten we dan, uh, dan hebben: als er in één straat vijf Nobelprijzen kunnen vallen, dan wil je toch uiteindelijk ook weten hoe die dingen worden beslist. Want er is een comité. Wie zitten er in dat comité? Ik wil nou, niet meteen God. suggereren dat die man ook in die straat woont, dat is misschien te makkelijk. Maar wie zijn de mensen in het comité? Nou, je hebt uiteindelijk een Nobelcomité, dat zit in Zweden, uh, die beslissen dat. En, en hoe word je uh, lid van dat comité? Nou, dat is gewoon een benoeming vanuit de academie in Zweden. Dat is uh, verder een intern verhaal. En. Uh nomineren, dat, dat wordt uh, door, de, door een paar duizend mensen van buiten gedaan. En dat varieert. Oud- en mogen sowieso nomineren. En elk jaar worden er een aantal anderen aangeschreven... Uh, die, die dat dan ook uh, kunnen doen. Maar oud- die mogen ook nomineren. Dus het blijft dan ja. altijd in een, bepaalde, uh, in een bepaald circuit, zou je zeggen. Ja, maar niet, niet alleen de oud- ook mensen daarbuiten. Dus het is, een, het is een best wel een gevarieerd gezelschap. En dat nomineren, dat, uh, dat doet er natuurlijk wel toe. Je moet, uh, je moet op een gegeven moment... Uh, ja, sommige vindingen zijn dermate evident van, van, van, van belang dat je, dat je erop kunt wachten. Van André Geim werd onmiddellijk gezegd nou, dat dat nooit lang duren en dat duurde ook niet lang. En uh, dat was in de, in de tijd met de hoge supergeleiding ook het geval. En er zijn al meer van dat soort vindingen, maar, maar een heleboel andere vindingen. Ja, die, die kunnen wedijveren met andere vindingen. En je kunt met één keer een Nobelprijs uitreiken per jaar. Dus dan heb je toch een meer aanbod dan, dan, dan dat je kunt uitdelen aan prijzen. En dan is het toch een kwestie ook voor een deel van, van lobbyen. Ja, want, want u klinkt een beetje alsof de Nobelprijs wel nog steeds, en dat is heel goed nieuws, naar, naar de belangrijkste ontdekkingen gaat. Terwijl, ik noem maar even de vergelijking met het Eurovisie Songfestival. Daar wint niet altijd degene die ook het, het mooiste zingt. Hoe, hoe kan het dat het bij de Nobelprijs nooit daartoe is gekomen? Of is dat risico er wel geweest? Nou ja, kijk, of de beste wint, dat weet je natuurlijk niet. Uh, uh, de, over smaak valt niet te twisten met het Eurovisie Songfestival... maar over ja, welke ontdekking nou binnen een bepaald vakgebied... over een, een, een, een flink aantal jaar nou echt eruit springt... ja, dat is niet echt heel... Absoluut vast te stellen. Wat je wel kunt vaststellen, als je natuurlijk kijkt naar de Nobelprijs van de afgelopen jaar, dat er natuurlijk maar heel weinig gevallen zijn van onderzoeken waar je achteraf zegt van nou, nou, nou, was dat dan wel zo geweldig? Dat je in die beginjaren van de Nobelprijs zag je dat wel meer. Maar iedereen uh, vindt het leuk als zijn universiteit wordt genoemd. Iedereen vindt het leuk als zijn land weer een prijs krijgt. Maar is het niet zo dat mensen dan uiteindelijk heel erg gaan proberen of, of hun nominaties op elkaar afstemmen om te zorgen dat hun land of universiteit een, een prijs krijgt? Tja. Ik neem nu het voorbeeld van de prijs-economie, dat eigenlijk geen echte Nobelprijs is. Hè? Mm -hmm. Maar toch zeer toevallig is dat allemaal in Chicago dat dat gebeurt. Dus je krijgt daar plotseling een concentratie in, in Chicago van top-economisten. En dat er dan meer Nobelprijzen uitkomen, is toch wel weer zelfverständelijk. Dus, er is, is een geen... lijn in te trekken. En het is geen echte Nobelprijs, omdat uh, de oude Nobel, toen die zei van mijn erfenis moet, moet aan prijzen opgaan, toen noemde die de economie nog helemaal niet. Dat heeft later nee. iemand anders bedacht. Dat is in 1969, beslist door. Uh, de, de, die prijs is toegekend aan het Noorse parlement in 1969. En sindsdien hebben we dan, uh, nou ja, we noemen het toch maar gewoon een Nobelprijs. Nobelprijs. En ik vind dat een mooie prijs, uh, by the way. Maar het is uiteraard niet van Nobel zelf, hè. Nee, maar die, die is dus een, een beetje in één kring blijven hangen. Ja, Ze, als, zijn... u zegt, als u zegt uh, Nobelprijzen economie, dan zegt u eigenlijk Chicago, Wonderbaar. Nou, je hebt ook uh, Tim Burger je hebt uh, Nederlands, dus er zijn er ook nogal Nederlanders bij. Dus ja, maar nee, in maar nee. Chicago. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, maar de, de majoriteit komt van Chicago. Oké, okay, maar is het, is het al met al uh, waar in algemene zin dat je toevallig ook nog in het goede land moet wonen... omdat nou eenmaal nu wel weer eens Engeland aan de beurt is of Frankrijk of uh, Italië? Ik denk dat het heel veel te maken heeft met een sfeer die in een laboratorium of een onderzoekscentrum zit. En dat is ook zeer mooi uitgedrukt. En ik beschrijf dat in mijn boek een paar keren door Milton Friedman, een van de Nobelprijzen Economie die zegt het milieu moet het ook toelaten. De sfeer moet er zijn, de openheid moet er zijn. Naast natuurlijk die factor geluk en de factor side waar ik het nogal graag over heb. Maar toch, op de eerste plaats moet de sfeer zeer uitdagend zijn. Uitdagend. De sfeer moet uitdagend zijn, maar Dirk van Delft, er zijn natuurlijk ook af en toe wetenschapsgebieden die in de mode zijn. Misschien dingen waarvan we later, als we erop terugkijken, denken, nou ja, was het eigenlijk allemaal zo belangrijk is, is het Nobelcomité gevoelig voor trends en hypes? Nou, ik denk dat dat voor de, voor de echte harde science is. Hè, dus de, de natuurkunde en de scheikunde en de geneeskunde het wel wat minder is. Er wordt echt gekeken naar, naar vakinhoudelijke vooruitgang. En uh, ja, binnen, binnen de vredesprijzen uh, uh, ja, en binnen de literatuur... dan kun je misschien wel wat meer van dit soort uh, ja, neven, nevenreden hebben... Om, om, een, om iemand een prijs toe te kennen. Maar ik geloof dat in de, in de, in de harde beta vakken... waar ook de meeste prijzen naartoe gaan... toch heel duidelijk uh, het gaat om, om, om onderzoek... Wat, wat van ongekend uh, hoge, hoog niveau is... En tegelijkertijd uh, ja, toch, uh, toch uh, de maatschappij wat, wat, wat vooruit heeft geholpen. Ook in het fundamentele onderzoek kan dat natuurlijk uh, worden gezegd dat de maatschappij, de maatschappij mee vooruit helpt. Ja. Een beetje ja. idealisme is ook belangrijk. Het moet uiteindelijk wel leiden tot uh, wereldvrede en gezondheid. Nou, zo, zo, zo, zo redeneert het comité niet. Het comité geeft ook uh, prijzen aan het gefractioneerde quantum -half om maar eens iets te noemen. Dat is een volkomen esoterisch begrip. Waar niemand echt van wakker zal liggen in de zin van uh, helpt dat, help dat mij morgen uh, van mijn noden uh, af in het praktische bestaan. Nee. Maar ja, uh, wat net al, al werd gezegd, uh, die, die gedrevenheid die moet er natuurlijk inzetten, die nieuwsgierigheid moet erin zetten. En die moet ook wel een beetje aangemoedigd worden. In die zin vond ik ook wel, eigenlijk wel heel erg frappant. Een reactie in het Nederlandse programma De Wereld Draait Door. Daar waren uh, wat mensen te gast om de Nobelprijs voor de Natuur kunnen toe te lichten. Het exponentieel of het, of het versnelt uitdijende heelal. Nou, er werd keurig even gezegd hoe het in elkaar stak. En uiteindelijk was een opmerking. Maar, so what? Ja, dat is natuurlijk niet echt een houding waarmee je de volgende Nobelprijs binnenhaalt. Misschien zat Juist. hij ook niet aan tafel, die volgende Nobelprijswinnaar. Nee, ik mag hopen nee. van niet. Nee. Um, maar dan gaan we het even heel praktisch maken. Je, je bent slim. Je bent gedreven. Je wil heel graag als jonge man uh, die Nobelprijs winnen. Maar op een gegeven moment moet je gaan kiezen: ja, wat voor onderwerp ga ik uitkiezen? Hoe weet je dan dat dat het onderwerp wordt waar later misschien wel die prijs gaat vallen? Ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet. Dat is natuurlijk eigen wetenschap. Wetenschap is een sprong in het duister. Wetenschap is een avontuur naar het onbekende. Dus eh, als we draaien, de gedachte hebt van hoe, welk onderzoeksrichting zou ik nou eens kiezen... om, om later de Nobelprijs te winnen... dat is een garantie dat je nooit zult winnen. Serieus. Maar Serieus. Kan, je, kan je niet toch iets erover zeggen? Want we hadden beloofd dat we de luisteraars ja in, in deze toch wat verder zouden, zouden helpen. Ja, je moet, je moet de, de talenten die je hebt tot uiting laten komen. En dat kan ik het beste door een, een, een onderzoeksgroep... een onderzoeksambiance op te zoeken... waar die stimulans echt tot zijn recht komt. Waar je echt de ruimte krijgt. Waar je ook collega's om je heen hebt... die samen net dat, die meerwaarde leveren. Waar je ook de faciliteiten krijgt, ook in geld... Uh, in, in apparatuur, dus mogelijkheden om apparatuur te bouwen of te laten bouwen... Niet je die echt naar, naar, die rand, naar die rand brengen van het, van het technisch kunnen en daar voorbij. We vroegen het ook aan Gerard Het Hoofd. Heeft het zin om vastberaden jezelf voor te nemen om die Nobelprijs te winnen? Heeft u ooit gedacht, ik wil de Nobelprijs winnen? Of misschien dacht u dat zelfs ja. wel toen u uh, nog heel klein was? Want u heeft de Nobelprijs winnaar in de verre familie, hè? Dat klopt, ja. Niet eens zo heel ver, dat was een... Een oud-oom van mij heeft de Nobelprijs gekregen, Fritz um, en, en Ik wist al wel van jongs af aan, ik, ik laat me niet uh, op de tweede plaats drukken. Ik weet, weet zeker dat ik wil de belangrijke problemen aanpakken. En uh, als ik daarin, als ik er in slaag iets nieuws te vinden, uh, wat heel belangrijk is, dan kan die prijs voor mij klaar liggen. Maar ik wist ook heel goed dat er zijn talloze, uitstekende onderzoekers... die belangrijke dingen hebben ontdekt die geen Nobelprijs hebben gekregen... dat het bepaald niet een garantie is. En je moet er ook niet je erop in gaan stellen van... ik wil die Nobelprijs halen. Uh, zo werkt het niet in ons vakgebied. Het is toch eigenlijk altijd wel een toevalstreffer. Ik zag om me heen wel dat de mensen uh, heel erg mee bezig waren met die Nobelprijs... en uh, daardoor geobsedeerd werden collega's... Uh, die die echt een beetje ja, die dag en nacht met die Nobelprijs bezig waren. Van zou ik hem nou krijgen of niet? Of uh, wat moet ik doen om die te krijgen? En, en, en dat soort dingen. Ja, daar wilde, zo wilde ik niet worden. Dus uh, ik heb dat altijd een beetje van me afgezet. Ja, Dirk van Delft, het heeft dus niet echt zin om, om, om het je voor te nemen. Moet je eigenlijk per se uh, wetenschapper in de strikte zin van het woord zijn? Want je hebt natuurlijk ook nee. nog uitvinders. Waar, waar uitvinders je... heb je ook. En er zijn mensen die, zeker in de beginjaren, die Nobelprijs hebben gekregen voor het uitvinden van de lichtboei op. op uh op zee. Dus kunnen een hele technische vinding. Later hebben we dat ook wel in een ander verband gezien. Simon van der Meer, ook een Nederlander, die heeft op een gegeven moment een Nobelprijs gekregen voor een ongelooflijk, dat was een ingenieur, een Delftse ingenieur, voor een ongelooflijk praktische uh, uitvinding om in een deeltjesversneller de deeltjes in de pas te laten lopen. Een heel, uh, ja, een geniale uh, gedachte, zonder meer, maar wel een, een technische gedachte. Dus uh, ook in die hoek uh, vallen de Nobelprijzen. Niet alleen maar in de Mensen die met pottelt en papier alleen maar aan het werk zijn... En, en, en ideeën bedenken of formules opstellen. Maar ook mensen die heel praktisch in de weer zijn... kunnen soms in die prijzenregen terechtkomen. Maar ja, er zijn er ook wel die het gemist hebben. De hart long machine dat zou bijvoorbeeld... Ja. Toch wel een mooie Nobelprijs zijn geweest. Ja, of ja, Kolf, Willem Kolf, die heeft, die heeft de kunstnier uitgevonden... Die is een aantal jaren geleden overleden, niet eens zo lang, een paar jaar geleden. En ik heb eigenlijk altijd gedacht van, nou, het zou mij toch niet verrassen... als die toch als een kind die nog die prijs krijgt. Dat zijn de ongelooflijk belangrijke vindingen. Nu, op het ogenblik is er nog iemand anders in Nederland. Dat is Bas Ploem, die heeft een bepaald type microscoop uitgevonden... wat geweldig veel toepassing heeft gehad, wat geweldig veel onderzoek ook vooruit heeft geholpen. En ik wil toch niet uitsluiten dat ook dat soort mensen... op een gegeven moment toch ook voor dit soort technische vernieuwingen die de wetenschap geweldig vooruit hebben geholpen, zo'n prijs krijgen. Nou, je moet geniaal zijn, je moet op een relevante universiteit zitten... omringd door genieën met uh, bakken voor geld om je onderzoek te kunnen doen. Dan moet je ook nog in een, in een vakgebied zitten dat hot is. En, dan moet en je, je moet oud worden. En je, en je moet, oud, moet kunnen oud, worden. oud kunnen worden, want als je, als je op je veertigste sterft... Dan, dan heb je het gewoon gemist. Nou nee, het, het, het kan soms zijn, dat, dat vind ik eigenlijk wel tragisch... Hendrik Kazemier, een hele bekende Nederlandse fysicus... Uh, uh, ook uh, directeur geweest van het Philips Natuurkundige Laboratorium... Philips Research tegenwoordig... Ja, die, die, uh, die heeft op een gegeven moment een fantastisch uh, ontdekte kwantumfluctuaties. Uh, quantum en, en het Casimir-effect heet dat. Is eigenlijk een, een heel esoterisch effect geweest, jarenlang. Nu, de laatste jaren, blijkt steeds meer dat het allerlei verbindingen heeft... met andere takken van wetenschap. En het zou mij niet verbaasd hebben, als die man nog geleefd had... Uh, dat hij dan inderdaad toch nog bekroond zou worden. Na vele, vele jaren. En uh, tragischerwijs zie je soms ook... Het probleem is dat er eigenlijk vier mensen bekroond moeten worden voor een bepaald type onderzoek, een ontdekking. En dat mag niet, want Nobelprijs kan maar maximaal aan drie mensen worden toegekend. En een heel fraai voorbeeld daarvan is Rosalind Franklin, die bij de ontdekking van DNA, die naar Watson en Crick en zo gegaan is, toen hebben we dus voor die uh, ontdekking drie mensen de Nobelprijs gekregen. En het was nadat. Rosalind Franklin overleden was... die eigenlijk een geweldige bijdrage aan de ontdekking heeft geleverd. Ja, maar ja, uiteindelijk... Een, een ontdekking is nooit van één iemand alleen maar ten We mogen er wel eens open over zijn... dat wetenschappers niet alleen maar mooi idealistisch... Uh, de wereld vooruit helpen. Het is natuurlijk ook een ongelooflijke smerige bende... vol ellebooggewerk waarin mensen ervan doorgaan... met andermans ontdekkingen... of waarin vele jonge talenten zich kapot ploeteren... om voor een uh, dikke uitgebluste hoogleraar op zijn luie stoel... Uh, een artikel te schrijven waar hij zijn naam boven zit. Zet. Hoeven we hoeven er toch geen geheim meer van te maken dat dat zo werkt. Wel, het goede voorbeeld uh, is Otto Haan... die dus in 1945 was nog volle oorlog... de prijs krijgt voor de kernsplijting. Maar uh, voor zover dat ik de literatuur heb opgezocht... is het eigenlijk Lise Meitner die de belangrijkste bijdrage gedaan heeft. Maar het was Otto Haan die toch nogal uh, graag naar voren kwam, hemzelf. Hm? Hoe doe je dat? Naar voren komen, yourself? Nou, Hoe profileer bijvoorbeeld... je je? Bijvoorbeeld op de fameuze conferenties. Ik, ik heb hier in mijn bureau waar ik zit twee fantastische foto's hangen... van de fameuze Solvay-conferenties. Uh, en dat waren de grote mannen van die tijd. Er zat maar één vrouw tussen, by the way, mevrouw Curie. Maar het waren die mannen die altijd overal opdaagden. Dat is en belangrijk, uh, je ik, gezicht laten ik, zien. Zorg dat ze weten dat... dat je er bent. Ik denk dat in de laboratoria daar andere mensen zeer hard aan het zoeken waren. Maar dat is nu eenmaal de wereld. Hè? Ik denk dat dat, dat dat op zichzelf niet zo slecht is. U noemt, ergetre... al, uh, u noemt al vrouwen. Dan zijn er sowieso uh, weinig vrouwen in de wetenschap. Marie Curie is een hele mooie uitzondering. Maar verder, ja, de kans is bijna uitgesloten dat je voor de natuurkunde een prijs krijgt als je vrouw bent. Ja, tot uh, nu nee, toe is het een hè? Dat dat nu is het zeer, zeer mager. Maar het totaal aan vrouwen is iets van de orde van 40. Gelukkig zijn er deze week daar drie bijgekomen. Maar uh, om een of andere reden is dat veel, veel, veel te laag. En daar zou het Nobelcomité iets aan moeten doen. Hè? Van de 840, 5, 840 prijzen zijn vandaag 45 vrouwen. Dit is, dit is minder dan 5 procent. Come on, hè? dat kan niet. Maar komt dat omdat ze minder geniaal werk doen? Of komt het omdat er altijd alweer een man is die gewoon zijn naam op dat artikel zet? Ik denk dat dat meer hetzelfde is. Die mannen komen liever naar voren... en die vrouwen zitten dan nog wat in het laboratorium te werken. is niet heel waar wat ik nu zeg, maar de vrouwen manifesteren zich in, in mindere maten. Hoe kun je invloed uitoefenen op dat comité? Want, want helpt het als jij naar een conferentie gaat... waar toevallig veel mensen zijn die nomi nominaties mogen aandragen? Zijn er bepaalde feestjes waar je zeker naartoe moet? Ik vrees dat ze weinig te beïnvloeden zijn. En uh, er is een artikel geweest enkele jaren geleden... van een groep topwetenschappers die gezegd hebben... jongens, uh, denk eens na, die prijzen moeten er anders gaan uitzien. Er moeten prijzen komen voor andere disciplines. Maar die mensen bougeren niet. Dit is een zeer, zeer conservatieve groep van mensen. De, de comité's. Het lekt ook zelden uit. Terwijl, terwijl in Nederland volgens mij nog nooit is gelukt... om een miljoenennota niet uit te laten lekken... zijn de meeste nominaties geheim tot op de dag... 50 jaar. Al oh, 50 jaar. Is, het, dat is, ja. is dat Scandinavische degelijkheid of zit er iets anders achter? Nou, dan gaan we het archief open. Ja. ja, 50 jaar gaat het open. Je kunt het beginnen lezen. Ik heb hier een boek liggen van, van de eerste 50 jaren met toch wel heel interessante gegevens. Dus over dan... 50 jaar weten we wat er aan vooraf ging, uh, uh, waarom in 2011 uh, ja. iemand die prijs kreeg. Ja, Dan zien we de nominaties, dan zien we wie wie genomineerd ja. heeft en hoe het verder gelopen is. Ja. Dus, dus het is het geheim van Zweden. We weten niet precies hoe het werkt. Maar je kan het toch wel een beetje terugtoveren. Als we kijken naar 50 jaar geleden. Zat er dan iets ja, toch een beetje vuigs in uiteindelijk? Nou, je, ziet, je ziet af en toe wel leuke dingen. Uh, uh, ja. Het Nobelcomité in de, eerste, in de eerste tijd was behoorlijk praktisch ingesteld. En, en theoretisch onderzoek uh, ja, dat was niet echt, uh, echt, uh, had daar de voorkeur. En bijvoorbeeld de, de fantastische uh, Franse mathematisch fysicus Henri Poincaré, die heeft hem nooit gekregen en is, is diverse keren genomineerd. Op een gegeven moment is er ook een actie ontstaan toen dus zijn collega's in Nederland, Loris en al die anderen, uh, ook buitenland, uh, echt een één grote manifestatie van eenheid hebben uh, ontketen door hem 38 keer te nomineren in hetzelfde jaar. Toch heeft het niet geholpen, ja, met, met als reden dat het comité... Zijn, ja, dat wij, wij, wij zijn toch liever van de partijen van, de, partij van, van de, de toegepaste zaken... en de experimenteer, experimenteer, ver, verifieerbare zaken en, en, en die pure wiskunde vinden wel minder interessant. Dus dan zie je dat zo'n lobby toch niet werkt, maar er zijn ook allerlei lobby's... Uh, die wel werken in de zin van dat je op een gegeven moment ziet... dat er een echt een concentratie komt op één persoon uit een bepaalde kring. Vaak zijn het ook landen die landgenoten dan ook weer nomineren. En dat je dan na één, twee jaar ziet, dat die inderdaad dan toch valt die prijs. Dus uh, de, de slotconclusie is toch, als je die eerste vijftig jaar, die zijn helemaal openbaar. Als je dat zo uh, doorkijkt, dan is het toch de slotconclusie dat uh, ja, lobbyen helpt. Lobbyen ja. helpt. Dan moet je een belangrijke ja. ontdekking hebben waarmee je gaat lobbyen. Je moet iets hebben, een doorbraak. En dat is natuurlijk al, al moeilijk om een doorbraak ja, te krijgen, om hem op je naam te zetten. Maar misschien ook wel om, om te herkennen voor jezelf dat, dat je die dat je die doorbraak hebt bereikt. We gaan luisteren naar het verhaal van geoloog en paleontoloog Jan Smit... van de Vrije Universiteit, die uh, helemaal niet in Amerika kwam voor een Nobelprijs. Maar die wel vertelt hoe domme pech en een beetje tegenslag... in de wetenschap toch heel belangrijk kan zijn. In, wanneer was het? In 1979 publiceerde een groep Amerikanen... de vondst van het element Iridium op een heel dun laagje... En dat laagje scheide precies die periode die ophield met de dinosauriërs en waar de zoogdieren opnieuw beginnen. Dat staat bekend als de Krijt uit En ik was al jaren bezig met precies hetzelfde onderwerp. Ik was dus aan het bestuderen, wat zit er nou achter? Wat zit er achter dat uitsterven? En waarom, dinosauriërs zijn verdwenen? Waarom god godsnaam? Er zijn allerlei theorieën verzonnen. Van de ark van Noah had geen sta-hoogte tot allerlei ziektes... en de zoogdieren hebben een eieren opgegeten. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen.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 Dus toen ging bij mij het belletje ringen, en zei, hey, wacht even, vijf keer zoveel? Dat hadden ze dus al lang veel eerder moeten meten. En die man die dat lab uh, runt in Delft, die uh, is zelf specialist in meteorieten. Die is naar de kelder gegaan, Dan heeft hij al die dikke telefoonboeken, want zo ging het in die dagen. Dan heeft hij doorgefloten, ja hoor, poem, poem, poem, daar stonden die pieken. Moet er nog met de hand geïnterpreteerd worden, stond er ook nog bij. Ja, dus hij heeft ze voor zijn kop geslagen en hij heeft een enorme primeur gemist en ik dus ook. Ja, shit. Hij het dan ik. En ik wist dat hij gelijk had, onmiddellijk. Want dat paste als een handschoen in alle zaken die ik daarvoor al had uitgezocht. Had dit een kans kunnen zijn op een Nobelprijs? Nee, nee, nee. nee. Een categorie van geologen zit er niet in. En er is nog nooit een geoloog die een Nobelprijs gewonnen heeft. Zelfs niet zijdelings. En uh, ja, waarom dat is, dat weet ik niet, maar... Uh... Alfred Nobel zag het kennelijk niet als een, als een echte beta-wetenschappelijke discipline. Maar in ieder geval, door dat halfjaartje missertje, kom ik niet, of niet misschien een gedeelde prijs, kom ik niet in de aanmerking voor die Nobelprijs. Ik heb die ontdekking niet gedaan. Niet officieel tenminste, in uh, erkende tijdschriften. Ja, het verhaal van uh, paleontoloog en geoloog Jan Smit van de Vrije Universiteit. Uh, Magtaan Inol, hier komt die uh, beruchte uh, anekdote uh, over de, de, de stichter van de Nobelprijzen. Uh, de heer Nobel, die, die had een vrouw, uh, zeggen ze. En die vrouw die zou dan een affaire hebben met een geoloog. En daarom had hij dan gezegd, er komt geen uh, Nobelprijs voor de geologie. Overigens het gaat hetzelfde verhaal ook over de wiskunde. Dat zijn vrouw zou dan een affaire hebben gehad met een wiskundige. En daarom zou die ook gezegd hebben... Er komt geen Nobelprijs voor de wiskunde. Maar laatst las ik dat hij helemaal geen vrouw had. Hoe zit het nou? Die had geen vrouw, nee. Die had geen vrouw. Dus die vrouw en, uh, ging ook niet vreemd? Nee, ook niet. En ook niet Maar met als hij in Parijs... Uh, toen was die man 43 jaar, Alfred Nobel. Toen had hij behoefte om toch een vrouw in zijn nabijheid te hebben. En dan heeft hij een dame geïnviteerd uit Oostenrijk. Die is enkele tijd in Parijs bij hem gebleven. Ze hebben ontzettend veel over vrede gepraat. Dat is de reden ook dat, dat er een Nobelprijs Vrede is gekomen. En dat is de fameuze Bertha van uh, Suttner. Zeer bekende dame geworden. heeft zelf de Nobelprijs Vrede gekregen in 2005. Maar daar is dus van de rest is alles wat ik gelezen heb... en ik heb zeer grondig gaan lezen over alles van Alfred Nobel... heb ik niks over vrouwen gevonden behalve Bertha van Suttner... Dus hij had gewoon niet zoveel met geologie en ook niet met wiskunde. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij had enorm voor chemie, uiteraard omwille van zijn dynamietkennis. Hè. Hij had enorm voor chemie, voor, voor fysica, geneeskunde. Vrede omwille van Suttner. En dan literatuur uh, was hij uiterst bekwaam in. Want Bertha van Suttner schrijft later over hem. Als hij niet een groot geleerde was geworden in het hele chemisch gebeuren, zijn dynamietstory... dan was het zeker een schrijver geworden... En er zijn heel wat documenten van hem, gedichten en teksten... die zeer, zeer, zeer goed zijn. Dirk van Delft, in dat, dat fragment van, van Jan Smit... ja, er zit een soort tragiek in, want hij heeft een hele grote ontdekking. Niet één die, die voor die prijs dan in aanmerking komt, maar toch. En hij ziet het niet. Het, het toeval, ja. of, of in ieder geval het, het goed weten sturen... van het toeval, of, of weten nou, wanneer je beter. Nou, niet alleen het toeval, weet. maar je moet, je moet ook in de goede stand staan. Hè? Dus verstaat gij wat gij ziet... Dat is ook een beetje wat erachter zit. Uh, ook een ander mooi voorbeeld is, is de supervloeibaarheid, uh, superfluiditeit. Dus het is een, uh, een heel esoterisch effect uh, van, ja, dat vloeistoffen eigenlijk zonder enige wrijving kunnen, kunnen stromen door buisjes. En daar zal ik verder niet hierop ingaan. Maar het gaat erom: die Nobelprijs, dat is pas veel toegekend. En uh, het, is, het ontdekt in de jaren 30. Kamerlingh en Onnes in Leiden had dat effect al lang gezien in zijn tijd, in begin jaren twintig. Alleen, hij zag het wel, maar hij interpreteerde het niet. Hij wist dus, niet wat hij zag. Hij, hij, wist, hij wist niet dat niet wat het bijzonder hij zag. was. Hij wist niet dat hij bijzonder was. Hij drukte het een beetje weg als iets raars... waar hij verder niks mee kon. En dat zie je natuurlijk wel vaker. Elk jaar, uh, iets overdreven, misschien toch wel zeer regelmatig... zie je na de uitrekking van de Nobelprijs... zie je dat bepaalde wetenschappers opstaan... ja, maar dat heb ik ook al lang gezien. Ja, misschien wel gezien, maar niet begrepen wat het was. En dus, dus er zijn vast wel meer mensen geniaal... maar die weten niet op het goede moment wanneer ze precies geniaal zijn... of ze denken dat ze altijd nou, nee. geniaal zijn. Geniaal is niet alleen dat je iets ziet... maar dat je ook onderkent dat het iets bijzonders is en dat er iets mee kunt. He, dat, dat is ook geniaal, dat je, dat je er voor staat en dus op een gegeven moment uh, ja, uit, uit die, die hele brei van, van waarnemingen... toch. Net dat ene dingetje haalt wat, wat apart is. En, en dat dan niet zegt, want het is iets geks. Daar kom ik wel een keertje op terug. maar dat je daar je in vastbijt en daar wat mee gaat doen. Martijn, wat is genialiteit volgens u? Genialiteit is op het juiste moment. met de goede zaken naar voren kunnen komen. en dan ook nog een stukje geluk hebben. Als ik met professor de Duf praat. ooit Nobelprijs geneeskunde hier in Leuven. ik moet zeggen Louvain neuve die heeft die prijs gehaald en hij zegt. Het is toch ook een stuk een, een loterij. Hm? Een geniale man, maar hij zegt toch... de tijd moet er zijn, die fameuze zeitgeist... en je moet een beetje geluk hebben. En dan, dan wordt dat plotseling een genie. Hè? Ja, Richard Feynman wordt daar een genie. Een Heisenberg wordt een genie, et cetera, et cetera. Mohammed Ali, de bokser, die, die zei ooit... het verschil tussen een gek en een genie is het slagen van een plan. Misschien. Ja, vond ik wel een mooie uitspraak. Misschien. Nou, we hebben, we hebben dan nu uh, door dat je, dat je op het goede moment een goede ontdekking moet doen. En dan moet je ook nog in het goede vakgebied uh, uh, staan. Maar dan vervolgens dan, dan begint dat lobbyen. Dus jouw vakgenoten die moeten zich over hun jaloezie heen zetten, denk ik. Of, of speelt dat op zo'n moment in de wetenschap toch geen rol, Dirk van Delft? Nou, ik denk dat het heel, jaloezie, uh, dat het begrip jaloezie toch erg overtrokken is. Natuurlijk ben je in, in heftige, hevige concurrentie met je, met je vakgenoten als je, als je achter een bepaalde nieuwe ontdekking aan zit. Maar heel gewoon gerespecteerd werk wat al zich bewezen heeft van collega's... Ja, dat, dat, dat staat als een huis en je zou jezelf voorkomen te zetten... als je daar moeilijk over doet om dat te erkennen. Dus ik denk dat, dat het, als het gaat om het nomineren van collega's... landgenoten of niet-landgenoten, dat daar uh, geen sprake van is van... dat je dat niet zou doen uit de Daar geloof ik helemaal niks van. Als ik door de prijzen ga, dan zeg ik dat 70, 80 procent... daar is geen discussie over mogelijk... Daar zijn randgevallen uiteraard, en zeker wanneer het over vrede gaat... wanneer het over de exacte wetenschappen gaat. En Ik heb de mensen nu toch allemaal stuk voor stuk bestudeerd. Over 70, 80 procent is er geen discussie mogelijk. Natuurlijk zijn er mensen die de boot missen. En in Nederland Ulenbeck en Goudschmidt en Kazimir en Gorter. En Gorter kwam zelfs in mijn universiteit praten... how to miss the boot in physics. He? Men mist de boot omdat soms de andere nog iets beter heeft of iets beter aangekondigd is. Maar de prijzen die ik ken zijn 70, 80 procent verdiend. Dubbel en dik verdiend. Nou, de vraag was natuurlijk, heeft Nederland nog veel kans op, op nieuwe uh, winnaars? We stelden die vraag ook aan Gerard Het Hoofd en die had zo zijn bedenkingen. Heeft u nog een suggestie voor wie de eerstkomende Nederlandse Nobelprijswinnaar is op uw gebied? In de natuurkunde? Dat durf ik niet te zeggen. Nederland doet wel goed mee, dat hebben we wel gemerkt in het verleden, maar um, ik maak me ook wel zorgen dat um, men in Nederland uh, te veel aan het morrelen is aan het onderwijssysteem, zowel het universitaire onderwijssysteem als de scholen. Uh, waar uh, vooral je vooral zo weinig, weinig mogelijk je handen uit je mouwen moet steken om echt iets te presteren. Maar het betekent ook dat mensen minder bereid zijn uh, om heel hard te werken, uh, te investeren in de toekomst enzovoorts. En ja, voor toponderzoek, daar moet je echt een, een hele tijd dag en nacht mee bezig zijn. En dan uh, kun je een niveau bereiken waarin... Uh, waarin je belangrijke nieuwe bijdrage levert. Een beetje in je hangmat liggen en wachten op het Eureka moment Daar win je dat de Nobelprijs niet mee. Nee, je weet maar nooit. Uh, het kan gebeuren, maar uh, meestal... voordat je in de hangmat gaat liggen... moet je een heleboel werk gedaan hebben. Ja, niet te lui worden. Dat is dus uh, jammer dat dat zo is. Martijn, is het ook zo dat inmiddels de hele wereld... steeds meer mega dingen naar die, naar die prijzen... vroeger was het vooral Europa... En in Amerika, maar dat Azië nu ook de, de eraan komt en dat daar misschien ook heel veel uh, winnaars gaan uh, geboren worden? Ik zie dat niet direct in de eerste decades. Uh, die mensen hebben nog een verschrikkelijke afstand af te leggen. Maar wat ik wel wil zeggen is dit. Neem bijvoorbeeld de fysici begin 20 e eeuw. Toen waren er een 1500 à 2000. Vandaag zijn er tienduizenden die bezig zijn. Dus het wordt toch een serieus spel. De wetenschap wordt duurder en duurder en duurder. Niet direct voor de theoretische fysica's Gert van het Hoofd... die theoretische fysica kan bedrijven met, met zijn verstand en een stuk papier en computer. Maar wanneer het gaat over experimenteel onderzoek in wiskunde, chemie, geneeskunde... heeft men vandaag bedragen nodig die onwaarschijnlijk hoog liggen. En het wordt ook steeds gespecialiseerder, Dirk van Delft. Mensen zijn vaak bezig met een heel klein aspect van het geheel. Ja ja, maar toch even relativeren. André Geim wint dus die Nobelprijs voor echt heel kleinschalige keukentafelprestaties, uh, en dat is natuurlijk ook wel eens uh, echt uh, ja. leuk om te zien dat dat ook nog kan. Maar tegelijkertijd, ja, ja uh, nu zijn ze in in Genève bezig met, met, uh, met die verschrikkelijk grote deeltjes sneller het Higgs-deeltje te vinden. Nou, je weet hmm. van tevoren dat uh, dat de winnaar, uh, dat dat, dat uh, degene die het deeltje vindt, he, of de teamleider, dus die prijs gaat krijgen samen met die Higgs die dat voorspeld heeft. Ja, dat zijn gigantisch grote, uh, kolossale machines die, die 6 miljard kosten en dan het artikel waarin dus dat deeltje wordt aangekondigd zal waarschijnlijk iets van 2000 auteurs tellen. Dus dan zie je hoe, hoe die wetenschap totaal uh, ontploft is wat betreft omvang. Ah ja, als de Nobelprijs voor de vrede naar Amnesty International of Artsen zonder Grenzen kan, dan kan ja. je toch ook gewoon een instituut die prijs geven? Ja, dat zou eventueel kan. kunnen. Maar ik denk ook wat aardig is van de prijs, zeker in die exacte vakken, dat gewoon een maximaal drie onderzoekers die gewoon krijgen... en dat je dus ook gedwongen bent om die keuze te maken. Zodra je zegt van iedereen kan hem krijgen... dus laten we de 100 tegelijkertijd die prijs geven... dan devalueer je die prijs ook. Dus dat moet je vooral niet doen. Maar het hoofd was somber over Nederland. Want die zegt van ja, mensen zijn gewoon niet meer zo gewend om hard te werken... en het gebeurt hier niet meer allemaal. Heeft u nog tips voor mensen uit Nederland waarvan u denkt... ja, dit, die maken nu wel echt een kans? Ja, je moet, zoals ik in het begin van de uitzending ook zei... vooral zorgen dat je op een plek terechtkomt... waar echt de hele ambiance voor fundamenteel geënstverlegd nee, heeft, goed heeft is. Heeft u een naam? Weet, weet u iemand van, nou, daar zou ik mijn geld op inzetten, die krijgt hem nog? Nee, niet, niet zonder meer. Ik zou niet een, een, een onderzoeker kunnen zeggen van... van die André Guijm inderdaad wel, die had ik voorjaar onmiddellijk genoemd... want uh, daar zou ik ook niet de enige mee zijn geweest... Maar nou, op dit moment zou ik niet echt uh, uit, uit, uit de frontlinie een, een paar mensen kunnen noemen... waarvan ik zeg van ja, je kunt even wachten, maar die krijgt hem geheid. Martijn Inou, uh, meer een internationaal perspectief. Wat, wat, welk vakgebied zit echt te wachten op een prijs? Wel, ik denk dat we naar de richting biologie zouden moeten gaan. En we zouden moeten gaan meer naar wat ik noem het hele energiegebeuren. Want daar is enorm veel te doen. En ik zie enorm veel zou moeten gebeuren in het heel global warming gebeuren. Dus ik denk dat, dat we daar prijzen zouden moeten kunnen creëren. Goed. Volgend jaar weer het hele Nobelprijscircus. En morgen dus nog die prijs voor de economie. Martijn Uenoel, auteur van het boek Geniale Geesten, hartelijk dank. En Dirk van Delft, natuurkundige en directeur van het Museum Boerhaven in Leiden, ook dank. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via onze website www.labyrinth.nl. En dan kunt u ook weer stemmen voor de Labyrinth Publieksprijs. Drie teams van wetenschappers zijn nog in de running... en die maken straks kans op een televisieuitzending over hun onderzoek. En u kunt nog stemmen tot 26 oktober. Volgende week zondag zijn we er weer op dezelfde tijd op dezelfde zender. Dus uh, 8 uur en uh, tussen 8 en 9 voor laat is het op Radio 1. En nu op deze Zender journaal en daarna Holland ook Radio. Dank voor het luisteren. Nog een mooie avond. Bent u een ervaren manager? En met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht.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 Laat ze niet alleen staan. Vond slachtofferhulp. Giro 6700. IBO Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op IBO.nl. Vanavond in Brandpunt. Hoe burgers door geklungel van de overheid worden opgezadeld met onverkoopbare huizen. De overheid kan als een wals door je tuin rijden. Het is de arrogantie van de macht. Dat en meer vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2.